Jan van der Putten met het NOS Journaal. 1 op de 10 jongens is mogelijk verslaafd aan gamen, zeggen onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Gemiddeld spelen jongens 16 uur per week spelletjes op de computer of de telefoon. Bij verslaafden is dat 29 uur. Als spelers aan niets anders meer kunnen denken en niet eerlijk zijn tegenover anderen over hun gamegedrag, zijn ze verslaafd, zeggen de onderzoekers. Oud-voetballer Clarence Seedorf is boos dat hij in de Panama Papers in een kwaad daglicht wordt gesteld. Hij zou een sponsorcontract voor een team een paar keer met flinke winst hebben doorverkocht via de Maagdeneilanden. Seedorf zegt dat hij er geld op heeft verloren en dat hij één keer contact heeft gehad met de journalist. Hij spreekt van zeer onverantwoordelijke journalistiek. Er komt in Duitsland definitief geen strafzaak rond het Love Parade drama. Justitie had een aantal organisatoren en ambtenaren aangeklaagd... maar de rechtbank ziet te weinig aanknopingspunten voor een proces. Zes jaar geleden ontstond bij Dance Face Love Parade in Duisburg een groot gedrang. 21 mensen werden doodgedrukt, meer dan 600 mensen raakten gewond. Arnhem haalt de roze Giro d'Italia fietsen die in de stad hangen weg. Die fietsen waren opgehangen omdat de Ronde van Italië volgende maand door Arnhem gaat. Van de bijna 100 fietsen zijn er al 18 gestolen. Voor zover bekend blijven de fietsen in Apeldoorn en Reden hangen. Volkswagen blijft de populairste tweedehands auto, ondanks het schandaal rond de Schumel-software. De Brancheorganisatie BOVAG meldt dat er in het eerste kwartaal ruim 61.000 gebruikte Volkswagens werden verkocht. 8% meer dan een jaar eerder. Stads- en streekvervoer in Almere rijdt weer na de staking in de ochtendspits. Buschauffeurs van Connection legden het werk neer om veiligheidsmaatregelen af te dwingen. Ze hebben last van zwartrijders en berovingen. De chauffeurs denken na over een nieuwe staking. Het weer, vooral in de oostelijke helft van het land regen of motregen. Vanmiddag van het westen uit zon en het wordt 13 tot 15 graden. Morgen eerst wat zon, smiddags regen en morgen een graad of 13. Dit was ZFM. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sehoka van de ANWB.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 Goed de tweede werkdag van deze week. Te biest! Als je gewoon volgens het maandag tot vrijdag principe denkt. Maar ach, deze 24-uurs economie, hè? Elke dag een werkdag voor sommigen. Goed, nou welkom. Dit is Sand voor lunch op deze dinsdag. Het is vandaag 5 april. En, maar dat wist u ook al, want u heeft ook een klokje. op het vertellen van waar het op staat. Maar goed, ik vertel het toch nog maar even. En ik vertel u ook nog even dat het alweer bijna zes over twaalf is. En dat we dus gewoon van start gaan met het programma. En uh, wat hebben we vandaag? Nou, we hebben het regionieuws natuurlijk. We hebben de bioscoopagenda. We hebben het recept van de week. Ook dat nog. Dus we zitten weer lekker vol vandaag, met allerlei leuke dingen. Hanselijn is druk bezig met uh, het vergaren van alle informatie. Dus dat liefelijke stemgeluid hoort u straks. Joehoe! En uh, nou ja, laten we lekker beginnen met muziek. Oh ja, we hebben ook nog een 3-in-1 vandaag. Ja, ook een leuke. En uh, ik ga al beginnen. Kijk, er een klok. Zie je het? Er een er... I'm going nowhere and I'm going fast. I should find a place to go and rest. Douwe Bob. I should find a place to lay my head tonight. Slow down. Een ruime een maand, uh, nou ja, een ruime maand of over een maand. In ieder geval in, uh, in Zweden, dan kijken wat uh, dit liedje van Douwe Bob gaat doen. Ik hoop veel. Het is vandaag uh, ook nog de verjaardag van uh, Agneta Vanskok. Kent u die nog? Agneta Vanskok, ja. U ziet, dus het is jurig geen vandaag. Nou, we gaan een plaatje voor de draai. Gewoon een speciaal leuk plaatje van Agneta Vanskok. I should have followed you. Van haar laatste album really you. met Gary Barlow. You U weet wel, die blonde van ABBA. Maar ja, hadden we hadden wel van ABBA draaien. Maar dit is van haar uh, meest recente album... wat een aantal jaren geleden uitkwam. Ik dacht twee jaar geleden. Misschien ook wat drie bij de is. In ieder geval... I Should Have Followed You Home. was de titel. En dat was een duetje samen met... Uh, Take That uh, zanger Gary Barlow. Die trouwens ook een beetje de initiator was... van dit album. Goed, ja... Uh, yeah. In één, één. En die is vandaag van Rob Hoeken. Ja, lekker. Oude 3-1, 60 jaar 65, 66 schat ik zo'n beetje in. Uh, Rob Hoeken. Uh, de man die in Nederland de Boogie Woogie op, zijn, op de kaart zette. Gewoon er waren wel meer Boogie Woogie pianisten, maar hij was de eerste die er echt mee doorbrak. En uh, die het ook voor elkaar kreeg om er zelfs hits mee te scoren. Dan South maar, uh, was dat onder andere? Maar wij draaiden ook nog een paar andere. We begonnen met een uh, bekende boogie woogie uh, van uh, Mead Lux Lewis, die schreef het. En uh, dat uh, was een nummer dat ging over de Raven Stoomtrein, namelijk de Honky Tong Train Blues. Dat is een nummer uit de 30 jaren van de vorige eeuw. Daarna horen we Down South Part 1. En dat was de single waarmee Rob Hoeken doorbrak. en een hit had. zelfs in de Nederlandse Hitparade. Nou, dat was echt ongelooflijk voor een boogie-woogie plaatje. Maar hij flikte het. Rob Hoeker's Rhythm en. Uh, boogie-woogie kwartet was dat. En uh, daarna kregen we. Uh, de reincarnatie ervan. Uh, Rob Hoeker's Rhythm and Blues Group. En, uh, met een gitarist en een zanger erbij en zo en alles. En uh, hun eerste hit was Majo. En die draaiden we daarna. Rob Hoeken dus pianist uit uh, uh, Haarlem vandaan. Later uh, Saandam, ja, geloof ik. En hij heeft ergens, zelfs las ik van de week van zijn zoon Ruben... heeft hij ergens in de een of andere plaats, ik weet niet meer welke zo gauw... maar is er zelfs een straat naar hem genoemd. Nou, ik vind dat een lofvol streven. We moeten ze in Haarlem zeker doen. En in Sandam ook. Roboeken dus. En uh, we gaan nu naar... Uh, ja, uh, even iets leuks voor uh, de Beatles fans. Hè. Want uh, ja. Uh, mocht je die uh, albums uh, Anthology 1, 2 en 3 nog niet hebben. Ik kan me dat best voorstellen. Want die waren best prijzig in de tijd. 1993, 1994, 1995 die uitkwamen. Ze staan online. Jawel. Sinds, sinds gisteren. Ja, sinds gisteren zijn ze online gekomen. Kun je ze dus ook streamen. En dat is leuk. Ja, dan hoor je allerlei uh, leuke dingen, uh, outtakes, uh, alternatieve versies, studiebandjes. Uh, kortom, ontzettend leuk om, uh, om naar te luisteren. Uh, als je Beatle fan bent, natuurlijk. Nou, en daar stonden ook twee hele nieuwe nummers bij. En daar was uh, wel wat over te zeggen. Uh, die twee nummers die, uh, die werden. Uh, gebaseerd op een cassettebandje dat Yoko Ono thuis gevonden had... en dat ze aan de Beatles gaf... van jongens, ik heb hier nog twee composities van, van John. Misschien kunnen jullie er iets mee... ten bate van dat hele anthology gebeuren. Ja. Nou, dat werd een heel drama... want uh, dat zagen ze eigenlijk niet zo zitten... want het waren bandjes van niet al te beste kwaliteit. Liedjes waren wel goed, maar de kwaliteit was heel pover uiteindelijk eh, kwam George Harrison met het voorstel van... Nou, laten we Jeff Lynne er maar op loslaten. Dat is een oude techniekfreak en die, eh, die, die kan daar wel wat mee. Dus, nou, Jeff Lynne van ILO, die werd daar eh, mee opgezadeld. En nou ja, die dacht ook van, wat moet dit in Godesnaam naam worden? Maar hij heeft het toch uiteindelijk voor elkaar gekregen... de bandjes zodanig eh, op te knappen... Dat, eh, John, eh, nee, dat George, Paul en Ringo daar nog iets mee konden doen. En die hebben er toen dingen op ingespeeld. En uh, de liedjes dus gewoon afgemaakt. En zo waren ze dus. Zei het dan dat Lennon dan natuurlijk het postuum was... hebben ze dat toch weer voor elkaar gekregen. Nou, er waren twee nummers. Het ene was Free as a Bird. En het andere, dat vond ik eigenlijk mooier... Uh, en die ga ik nu voor u draaien. Dus ter gelegenheid van het uh, streaming komen... van de uh, Beatles Anthology 1, 2 en 3. Je kunt ze dus echt op Spotify en alle andere... Uh, Deezer en al die dingen kun je ze terugvinden. Um, ga ik dit voor u draaien. Vorig jaar was het nog een hit van... Uh, van uh, nou, Ik weet niet meer wie, maar er was iemand in ieder geval... die had er een mooie cover van gemaakt. Maar dit is dan het origineel. De The Beatles. John Lennon, John Lennon en uh, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr. En het liedje heet... Als alles mee zit. Real Love... in een iets andere versie, ooit uh, ook aan het einde zat... van uh, de film Imagine. Dat is een uh, film waar allerlei opnamen van John en Yoko in zaten. En aan het eind van dat, die film komt dit liedje ook voor. Maar dan weer in een iets andere versie. Dit was dus gebaseerd op een uh, cassettebandje... dat. Uh, dat ook Ono aan, uh, aan, aan de Beatles gaf aan uh, Paul en George en Ringo en van jongens. Nou, ik heb nog twee liedjes van Lennon. Als jullie dan toch, uh, iets, iets willen gaan doen, uh, met die anthology, dan kunnen er toch twee nieuwe nummers op. Ook van de The is, of de Beatles weer bij elkaar waren. Nou, dat waren ze ook. Alleen John deed mee van genezijde... zijde. Om het zo maar eens even te zeggen. Ja. Ja, maar het is wel een prachtig liedje. Real Love heette het. En het andere nummer dat uh, voorkomt dat, uh, op deze serie, dat is Free as a Bird. Maar niet raken een andere. keer nog wel eens. Dus voor alle mensen die, uh, de, die die anthology albums in de tijd niet hadden, omdat ze nogal prijzig waren. Nou, je kunt ze nu gewoon lekker uh, streamen via alle... Um, Music services zoals ze er zijn. Spotify, Deezer, noem ze allemaal maar op. Daar staan ze allemaal op. Dus voor de fans, leuk. En het is ook zeker leuk om daar eens naar te luisteren. Want dus nou vooral op de eerste, eerste aflevering staan echt opnames uit 1958. De, de eerste opnames die ze ooit met elkaar maakten... op een gewoon bandrecordetje thuis. Die staan daar ook op. Dat is het leuke ervan. Goed, nou. Um, genoeg over die Beatles. Want uh, blijken ze. Die denken zeker dat... ik. Uh, dat ik Beatles fan ben of zo. Ja, stel je voor. Daar ah, ben ik niet. Dan mag ik mag geen Beatles. Fan. Nee. Joh. Dan naar buiten. <laughs> ik vind het niks allemaal. <laughs> het nieuws bij ZFM Zandvoort vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Ja. Een fietser is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de rotonde van de Kerklaan en Herenweg in Heemstede. De bestuurster van de auto zag bij het verlaten van de rotonde de fietster over het hoofd. De jonge vrouw kwam hierdoor met haar fiets hard ten val. Ambulancebroeders oh. hebben de gewonde vrouwen eerste hulp verleend... waarna zij per ambulance werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere zorg. De verkeersongevallenanalyse kwam ter plaatse om alle sporen vast te leggen... in de exacte toedracht van het ongeval te achterhalen. De herenweg was hierdoor geruime tijd afgesloten voor het verkeer. In een pand van GGZ in Geest in, aan de Haarlemmerstraat in Bennebroek... heeft zaterdagavond een brand gewoed. Er was sprake van veel rookontwikkeling. De brandweer heeft de brand kunnen blussen... en drie mensen moesten wegens rookinhalatie worden behandeld. Het vermoeden bestaat dat de brand is aangestoken. Hoe en waarom dat is gebeurd wordt nog nader onderzocht. Een oldtimer uit 1985 is maandagmiddag op de parkweg in Bloemendaal door brand verwoest. De man had zijn Citroën net gestart toen de wagen plotseling begon te branden. De auto kwam net uit de winterstalling en is nagenoeg volledig uitgebrand. De politie heeft zondagavond meerdere keren moeten optreden... bij een strandingang aan het einde van de zeeweg in Bloemendaal. Op het strand zijn iedere zondagavond tussen maart en oktober strandfeesten. Er waren enkele opstootjes en er werden in het totaal drie aanhoudingen verlicht... voor het verstoren van de openbare orde en bedreiging. Tijdens de vechtpartij heeft de politie een linie gevormd... en een politiehond ingezet om de groep uiteen te drijven... De politie heeft afgelopen zaterdag twee mensen uit IJmuiden aangehouden in Haarlem. Ze worden verdacht van winkeldiefstal. Het gaat om een 35-jarige vrouw en een 46-jarige man. Ze trokken door hun gedrag de aandacht van het personeel in een winkel aan de Grote Houtstraat. Toen het duo werd aangesproken, sloegen ze op de vlucht. Ze werden al, echter al snel in de kraagvacht gevat en overgedragen aan de politie... Het tweetal had acht spijkerbroeken en nog andere kleding eh, gestolen. En die hadden ze dan ook bij zich. Het duo is in verzekering gesteld. Rijkswaterstaat start in april met het onderhoud van de kust bij Zandvoort en Bloemendaal. Over een afstand van 7,5 kilometer wordt zo'n 2,4 miljoen kuub zand onder water aangebracht... Zo blijven beide badplaatsen goed beschermd tegen de zee. Rijkswaterstaat herhaalt hiermee de zandsuppleties... die in 2004 bij Zandvoort en in 2008 bij Bloemendaal zijn uitgevoerd. Deze suppleties hebben de afgelopen jaren bijgedragen... aan een positieve ontwikkeling van de kust. Om de kustlijn op zijn plaats te houden is aanvoer van nieuw zand nodig. Bij een zogenaamde vooroever-suppletie voor wordt ongeveer 750 meter van het strand... Op 5 meter diepte een zandbank gemaakt. Windgolven en stroming verspreiden het zand zo geleidelijk richting uh, de kust. Uh, dit zand draagt zo bij aan een sterke kust. Strandbezoekers ondervinden geen hinder van deze werkzaamheden. En tot zover de berichten. ZFM luncht dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Of geen weer, zomer of je winter. Het Westkustweerbericht luidt als volgt. Ja, het weerbericht van vandaag wordt u aangeboden door Rico Schreuder. Het is op deze dinsdag afhankelijk aan de bewolkte kant en hier en daar valt een beetje regen. Vanmiddag blijft het droog en komt de zon goed tevoorschijn. De wind rijdt naar het westen en is overwegend matig en de temperatuur stijgt naar een graad of 11. Vanavond en komende nacht is het droog met flinke opklaringen. De wind draait naar het zuidwesten en is overwegend matig en de temperatuur daalt naar 7 graden. Morgen schijnt afhankelijk nog de zon, maar de bewolking neemt later weer toe en in de middag komt het tot buien. De wind uit west tot zuidwesten is duidelijk aanwezig en aan de zee mogelijk zelfs hard. En het wordt hooguit een graad of 10. Straks weer. Dat was het weer. Dat was het wel, hè? Ja, dat was het wel. Tjoen, <laughs> jongen, jongen. Zeg maar, er zit geen stof meer in, hoor. Tjoen, jongen. Wat een herrie. Zeg, hey, dat ken die mensen toch niet aan. Dat broodjes die zijn van de, van, de, van de bord afgesprongen. Ja. Ik zag met een broodje voorbij vliegen. is dus zo van iemand zijn bord af. Maar <laughs> goed, Nightwish was dat met Planet Hell. Ja. Um, is dat die band met die Nederlandse zangeres? Ja, toch? Ja, uh, ja. inmiddels wel. Dit nummer was nog met uh, de oude zangeres daar, ja. En uh, inmiddels uh, hebben ze als frontvrouw uh, een Nederlandse, uh, Floor Jansen. Ja, je, dat had je kunnen zien. hè? Een paar weken geleden bij uh, de reunie ja. op Nederland Nederlandse Zondagavond. En daar was die zangeres, die zat weer in die klas. En uh, dat kon zien. Nightwish dus. Maar uh, nou, goed... Uh, ja, waarom? Nou, moet ik dat nog uitleggen? Ik hoop dat we er nog luisteraars over hebben. En uh, er komt er straks nog zo een, dames en heren. Ja, dat heb je als je sidekicks de kans geeft om liedjes uit te zoeken. En dan krijg je iedere keer andere dingen. En ze hebben alle drie uh, andere smaak, dus dat, uh, dat maakt het leuk. Ja. Goed, um, Nightwish en het liedje heet Planet Hell. En er komt straks nog zoiets, nog zo'n liedje van de sidekick. Uh, we gaan nog even één plaatje draaien... en dan gaan wij u vertellen wat de komende tijd in de bioscoop te zien is. Ja. Ook dat nog één keer. Ja, dat gaan we straks ook nog doen. Oh. Maar eerst even nog een lekkere nieuwe Kensington and War... De beste Nederlandse rockband. In de kader van de 3FM Awards. En uh, naast nou, we ze vorig jaar live gezien Of is het alweer twee jaar geleden? Nou, het is alweer twee jaar terug. Gaat het allemaal hard Ja, gaat ja, het heel Gaat het hard heen? Voor je het weet ben je in de CB70. Yeah. De Bioscoopagenda. Ja, vandaag bij uh, Cinema Circus Zandvoort. Uh, The Revenant om half tien. Dan rokjesdag om uh, zeven uur. En uh, vanmiddag, daar kunt u nog naartoe. Cinema Nostalgie met de film Publieke Werken. En deze begint om half twee. Dan morgenmiddag Elvin en de Chipmunks met A Road Trip. En deze begint om half twee. Dan Zootropolis 3D NL. En deze begint om half vier. En dan morgenavond in, uh, bij filmclub Simon van Kolm. De film Spotlight. En deze begint zoals gebruikelijk om half acht. En dan overmorgen uh, s'avonds de film The Revenant. En voor meer informatie en het volledige filmaanbod... kunt u kijken op de website van cinemazandvoort.nl. Dat is Cinemacircus Zandvoort. Allembelangrijk ervast. Punt NL. Dat was hem. Oh, Miss Wonderful... You're so beautiful You're so fine How oh, I wish that you were mine nu even lekker op de commerciële tour. Oh, so nou, ook alweer een tijdje geleden. Want hij is alweer de tijd dood, hè? Ja. Maar het liedje heet Miss Wonderful. En uh, hij kan nog eentje van de Lighthouse uh, Family, als het goed is. En dat heet Hi. Hi. gonna get so high Rap jij de stukjes even op? Oké, okay, dankjewel. Goed, nou, pick up the pieces. En uh, dat uh, is uh, eventjes het filmpje, want we gaan naar het NOS van 1 uur, maar liefst. Jawel. En uh, na het nieuws straks natuurlijk het recept om kwart over 1. En we hebben ook nog een leuke conferentie Direct na het nieuws. Dus ik zou zeggen, tot zo.